Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vier tienermeisjes opgepakt voor een mishandeling van een man in een tram in Den Haag. Dat gebeurde begin deze maand. De video van de mishandeling ging daarna rond op sociale media. En daar is te zien hoe de groep zich tegen de man keerde en hoe hij werd geschopt en geslagen... Het slachtoffer deed geen aangifte, maar de politie deed toch onderzoek. Alle vier de meisjes komen uit Den Haag. Op Sicilië zijn zo'n 100 migranten uit een opvangcentrum gevlucht. Het gaat om mensen die waren overgekomen uit Lampedusa... vertelt correspondent Helene de Haan. Maar er is nog geen capaciteit om die mensen verder uh, Sicilië in te brengen. Dus die waren onder een soort provisoire tentjes neergezet op de pier. Het was daar heel heet. Die zaten heel dicht op elkaar gepakt... met relatief weinig politiebewaking. En daardoor konden de migranten makkelijk wegkomen. Agenten zijn nog druk naar ze op zoek. En de politie onderzoekt de rookbommen... die gisteren afgingen bij Pax Zwolle tegen go Ahead Eagles. Voor het vak van de Eagles-fans waren grote zwarte rookwolken te zien... die waarschijnlijk zijn aangestoken door Zwolle supporters. Het aansteken van die rookbommen zou op afstand zijn gedaan met een afstandbediening. En op het strand van Scheveningen was vandaag de generale repetitie voor morgen: Prinsjesdag. Dan loopt er een stoet met paarden voor de koets uit met daarin de koning. En die paarden werden getraind om op te gaan met een hoop herrie. Dat mochten basisschoolkinderen uit Den Haag uit volle borst maken. Ja, moesten klappen de en de de, de, uh, de geleiden, ja, tegen hoeken, de banken terug, aantrappen aard, met onze hakken. Kampen, en... En... En heel veel herrie maken. Ze vonden het zelf wel lekker om het een keertje te doen. Dat is leuk, want normaal mag het niet. Nou, ze weer een beetje door al ze geluiden wat we maken gingen ze alle kanten op rennen. En wat vond je daarvan? Raar. In 1963 sloeg een van de paarden voor de koets van prinses Beatrix op hol. Die kwam tegen een boom tot stilstand. Ja, toen werd besloten om die paarden elk jaar te trainen. Het weer, het is wat broeierig. Eind van de middag en avond trekken vanuit het westen regen en onweersbuien over het land. Morgen is het eerst droog, later regen en dan een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Breukelen en Utrecht-Leidsterrijn heb je vijf minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Den Haag, voor het knooppunt V. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. We hebben het ditmaal niet over Google, maar wel over een uh, zoekmachine. Dat zo heet uh, deze groep. En uh, de single mall, dan lekker een lekkere zonnige klank... aan het begin van de derde uur van uh, Zos, oftewel Zandvoort, op uh, zaterdag. We zitten in de Q2 daar in Singapore op de Marina Bay Circuit, uh, street circuits. En uh, we hebben nog twee minuten gegaan, uh, Benno, in de, in de Q2. Zandvoort, wie? Ja, en George uh, Russell staat op dit moment op plek 1, Alonso op plek 2. Uh, Sijns op uh, P3, Norris 4, uh, Hamilton 5 en Leclerc 6. Waar vinden we Max op dit moment? Uh, nou, op de valrepen nog net uh, goed voor Q3. Want hij staat uh, op de tiende plek. En iedereen heeft nog één snelle ronde te gaan. Nou, en dan gaat hij er ook voor. Uh, Zeker. Dus Max kan nog uh, opschuiven. En anders hebben we een leuke inhaalrace morgen. Kijk, ja. En daar uh, zitten we ons natuurlijk ook altijd op te verheugen. Kijken we even naar P2000. Dan is het weer balder ongeval gebeurd op de Valennepeg hier in Zandvoort. Uh, verder is er nog een ongeval waar de brandweer ook naartoe gaat... samen met uh, Redus de Bloemendaal en uh, op Boulevard Barnaar... bij Bernie's Beach Club. Daar is, uh, is dat ook reclame eigenlijk, als je dat zo zegt? Nou ja, goed. Eens even kijken. Ehm... Uh, um dus het is, uh, het is weer uh, lekker, uh, lekker bezig allemaal. Vandaag is het, uh, we hadden het eerder al open, internationale eet een appeldag Maar het is ook de internationale dag van het vrouwencondoom, mis je dat? Nee, nee, dat niet. wist ik niet. <laughs> nee. Die heb ik net even overgeslagen. Ja, ja, ja. Nou ja, het is ook de dag voor behoud van de ozonlaag. En... Uh, en wat jij net al zei, het is het begin van een oktoberfest, ja. Ja, zeker. Ja, ja, is, is, is dat wat ook eigenlijk de oktober? Nee, eh, dat is wel, maar volgens mij is dit jaar niets. Maar dat okay. weet ik niet heel erg uh, zeker. Nee, nee, nee. nee we dat, hebben nee. natuurlijk uh, het... Formule 1 gehad en dergelijke. Ja, dus uh, is... ja, we zijn wel een beetje uitgefeest hier, <laughs> hè? Denk nou, ik. Het, ja. het is natuurlijk ook iets uh, voor onze uh, natuurlijk oosterburen, onze vrienden, de Duitsers. En, uh, ja, dat is toch wel leuk, hè? lederhosen aan en Le zo. Uh... Ja, maar dan wil ik wel glazen van 1 liter bier. 1 liter, liter, een halve liter doen we het niet nee, voor. Nee, daar doen we het niet meer voor. Nee, nee, nee, nee. je hebt gelijk. Uh, en morgen is het 17 december is het de internationale dag van de country muziek. En ik heb van de week geluisterd naar onze collega die hier op uh, ZFM uh, een country programma heeft. Ja, dat is leuk. Klinkt ongelooflijk lekker. Zeker. En, uh, dus even kijken, hebben we hebben nog meer een wereldbamboedag. Dat is het uh, maandag. En um, uh, dinsdag is het, uh, dan zal ik zal jou ook nog wel aanspreken... internationale praat als een piratendag. Hé, <laughs> da hey, kijk. Dan gaan we terug in de tijd. Jij echt als oude radiopirat. Oude pirat. Oude voor en dan gaan we weer. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nee, leuk. Leuk, leuk. Dinsdag. dinsdag laat isdag. even bij. Dinsdag dus, hè? Dus dinsdag, ja, uh, oké. Okay, okay. ja, ja, ja, ja. Nou, dan zet ik die in de agenda. Dan weet ik uh, dat uh, maar uh, vast. Ja, is goed. Uh, Q2 uh, bijna afgevlacht. Want Sijns uh, staat op dit moment op uh, P1... Uh, Josh Russell vinden op P3, Fernando Alonso op uh, P3... en uh, Magnussen op P4, Norris 5, Hulkenberg 6... zevende plek voor Leclerc, achtste Hamilton... negende Ocon en tiende uh, Lawson en uh, Max Verstappen... Op 11. P11. En, P11. Uh, ik zie nog geen vlaggetje achter uh, zijn naam staan. Maar het zal toch niet gebeuren dat hij de Q3 niet gaat halen. Ik zie uh, uh, Christian Horner heel, uh, heel zorgwekkend kijken. Dus het uh, zou zomaar kunnen zijn, want uh, Serge Perez uh, is in ieder geval, uh, die heeft het ook niet overleefd, de Q2. Uh, want die is op de dertiende plek uh, geëindigd. En mag ze stappen op uh, P11, uh, inderdaad. Dus, uh, Ach, nou ja, dat betekent dat uh, de Red Bulls niet mee gaan doen aan de Q3. En dat is toch wel een enorme tegenvaller. Ja, maar de race is toch niet gereden? Nee, zeker niet. Morgen hè, gebeurt het. 3 uur. Drie.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 This is...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 Ja, ah, dit is ook weer zo'n lekkere nieuwe single, hè? Je hadden Kian D. Crow, een uh, Ierse singer-songwriter. En uh, een hele mooie single heeft hij gemaakt. Hij heet uh, Heaven. Nou ja, Max stappen die, uh, die zit uh, niet in de hemel daar uh, in Singapore. Want uh, hij heeft absoluut niet naar zijn zin, uh, samen met Perez natuurlijk. Red Bull is uitgevallen voor de Q3. Die hebben ze net niet gehad, maar Max ook op 0,007 duizendste... Van 1 seconde heeft hij de, de tiende plek niet gehaald en is hij niet door naar de Q3. We gingen terug naar uh, 83 met uh, The President, and you're gonna like it. En dan uh, gaan we de fifth report doen. Jawel. Ja, want we zitten midden in, uh, nou ja midden, net uh, begonnen aan de Q3 daar in Singapore, maar uh, ja, eerst zeggen we even goedemiddag tegen Rendel. Hallo. Hey, goe hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja. Beetje overleefd allemaal vorige week. Nou, het, was, het was een fantastisch weekend. Het was alleen heel erg warm. Ja. Ik heb wel constant in mijn zwembad hele mooie meiden gevonden. Dus ik had een top weekend. Kijk, kijk, kijk. Een weekend, een weekend van. om nooit te vergeten, toch? Uh, absoluut niet. Nou. Nee. nee. <laughs> absoluut ja, dat is goed om, uh, goed om te horen. En Rennel, nou, over, over dat weekend hebben jullie... Uh, ik weet niet wie het gemaakt heeft... maar wel uh, een heel leuk uh, filmpje... een compilatie eigenlijk gemaakt over dat weekend. Uh, ja. wie, ja. wie is hier verantwoordelijk voor? Wie kan zo goed uh, Karel Sente. Uh, goed? Sente uh, normaal fotograaf. En ja. Ik er ook een beetje aan het filmen geslagen. Oké. Okay. Uh, moet ik zeggen, dat is, uh, dat, dit was zijn eerste echte grote filmpje wat hij gemaakt heeft. Maar ja, uh, iedereen is er volop over. Dus uh, ja. ik denk dat we er een cameraman mee hebben in Nederland. G G <laughs> geweldig, geweldig. <laughs> ja, ja. ja. Dat de doet degene... hij echt heel erg goed. Dat doet hij echt heel erg goed. Ja, en de, iedereen kan dat filmpje terugzien op Facebook. En dan ga je naar Rendel Lawson. En Rendel met twee L's. En uh, Lawson, nou, dus, uh, net zoals de autogereurde Formule 1. Ja. Uh, ja, Liam hebben we het over. En, ja. ja, en Liam. Ja. En daar staat dat uh, filmpje bovenaan volgens mij. En, uh, nou, en dan kan je dat, uh, deze compilatie zien. Kan je, en... je onze weekendje zien? Wat, ja, we, ja, we, en... we, wat we natuurlijk met de Young Timer Touring Katje. Ons trouwens op die staat ook oh, Young Timer uh, Touring in Anders okay. kan je ook bekijken. Ja. En uh, ja, gewoon een prachtig weekend. Met uh, hele mooie auto's. Hele leuke mensen. Heel veel bier en heel veel barbecue. Oh. En uh, het was echt bloedje, bloedje, bloedje, bloedje. Heet daarnaast. Maar een prachtig evenement. Prachtig evenement. Het, het Oktoberfest was al uh, begonnen bij uh, ja, nou, dat we zit wel elk weekend op. Oh, ja, <laughs> <laughs> elk weekend. Oké. Okay. Uh, dus elk weekend op de circuit hebben we dat wel een beetje, met uh, oh, okay. barbecues. En uh, als er Zwitsers uh, zijn, hebben we ook heel veel van uh, duur uh, en dat soort dingen. Oh, lekker. Oh ja. komen uh, we we altijd een paar kilo aan tijdens het weekend. Dus het is zo. heel slecht voor, voor, voor het race zeg maar. Ja, ja. Oh, ja. <laughs> oh, dat is gewoon uh, de concurrentie uh, die probeert je hiermee te ondermijnen natuurlijk. Ja, uh, absoluut. Uh, absoluut, absoluut. Ja, ik dus moest <laughs> een beetje oppassen, want ik moest in veel formuleauto's uh, Ja, hoe is het stappen. gegaan eigenlijk? Ja, uh, uh, eigenlijk met beide niet zo goed. Uh, uh, Eentje is uh, tijdens de tweede wedstrijd uitgevallen met een aandrijfhast die gebroken is. wat hetzelfde oh. probleem wat ik ook in uh, Power IK het begin van het seizoen. Ja. Dus we hebben een probleem, en dat moeten we gaan oplossen, maar we weten nog niet hoe. En de andere ben ik mee gecrashed. De, de Melkers uit Oost-Duitsland auto uh, uh, bij de GT-cycaner was ik aan het aanremmen. Ik ga de GT-cycaner in en ik draai en ik zie mijn wiel voorbij komen. Ik denk, hé, hey, die hey. moet op mijn auto. Die ja, ja, ja, ja. gingen vandoor. Ja, toen ging ik helaas uh, hard de bandenstapel in. Ja, dat hoort er een beetje bij. Wat ja. wel een beetje jammer. Dus we hebben weer wat winterwerk. Dat hoort er. Wel. Maar mensen vonden de auto prachtig. Uh, ik, heb, uh, uh, ik heb ook nog een Kim Veenstra op mijn uh, zijkant gehad. Terwijl ik niet eens wist wie het was. Dus ik, zei, ik vroeg alleen maar het meisje. Uh, of ze niet uh, door mijn zijpot wilde zakken. En, uh, dus uh, dat, dat, dat ging allemaal helemaal goed. Uh, maar ja, ze verstond me niet. Nou dus uh, ja, nee, die auto wordt nooit meer gewassen. Zei al. Die wordt nooit meer gewassen. Ze ja, maar weet je, de, de demo's die ik gegeven heb gingen helemaal goed. Ja, de, en dan maak je het ook nog spectaculair voor het publiek. op de Ja, publiek, dus, precies. Dat is leuk. Dat een bij. Zeker. Nou, je, had, uh, je had wel een crash uh, vertel je over. Was dat uh, net zo'n crash als uh, Lens Stroll? Als je nou, juist die was, had? Nee, die was beter. Die, was, die voor mij was 10 punten, die voor hem die was echt 100 punten hoor. Ja, eh? Dat was een goede. Ja, nou, die, die zit goed die in elkaar. Kunnen ze die auto nou nog op tijd uh, klaarkrijgen weer voor nou, de race ja. morgen? Uh, wel, die staat er morgen gewoon een nieuwe auto. Als de motorok niet kapot is, staat er gewoon morgen een nieuwe auto. Alleen ja, die monteurs, die hadden natuurlijk vanavond lekker willen stappen in Singapore. Dat gaat het, denk ik niet worden. Ja, ja, ja, ja, ik ja, denk ja. dat die een nachtje door moet werken. Dus, uh, nou ja, maar in, in ieder geval je die gaat wel een feestje hebben, want die zit in de Q3, terwijl de beide Red Bulls dat niet gehaald hebben, Rendel. Ja, die hebben het slecht. Maar, uh, ik heb hem net gepost, de foto hoor, en ik heb alleen maar gezegd, sorry Max erbij. Want er staat heel groot lossen en daaronder staat Verstappen. ik denk, ah, die is wel goed. Ja, <laughs> ja. Dat is, uh, is een eentje om, uh, om te bewaren. Oh ja. Ja, ja, ja, ja, ja jongens, uh, de, ze gaan niet. En dan de, de, de denkt iedereen, hoe kan dat nou? Ze ja. zijn in principe natuurlijk toch het hele, hele seizoen gewoon dominant. Ja. En het is echt niet zo dat nu opeens al die andere auto's een stuk beter zijn. Nee, die Apple gaat gewoon hier niet. En he, Hij doet het echt niet. En dan met die marges van maar een paar tienden. He, we, we hebben het over niks in de Formule 1. Ja, wat ja, was dat? 0,007. 0,007. Ja. Het is helemaal niks. Ik heb ooit met zo'n marge een wedstrijd verloren. Eh, op Dijon. Dus, oh, vreselijk. En uh, uh, uh, uh, uh, dan kan ik je vertellen: dan zit je elkaar echt in de ogen aan te kijken. En dan weet je echt niet wie er heeft hoor. Ja. <lacht> dus, ja. Dus uh, dat, dat, dat, dat heb je ook gewoon. Uh, nee, het, is, uh, het, heeft niks, het heeft niks met andere teams te maken. Natuurlijk, die vinden ook wel weer wat. Maar je gaat niet eens van drie tiende achterstand opeens naar vier tiende voorsprong. Dat gaat niet. Maar, uh, dat kost miljoenen. Uh, dat hebben die teams echt niet uitgegeven. Nee, Red Bull heeft ergens de bol mega, mega fout. En uh, ja, dat zullen ze toch vannacht de heel nacht erover nadenken. Ja, maar toch, ah. uh, toch Rindel, als we even naar dat verhaal kijken. Want uh, Max was uh, van de week al heel erg uh, voorstelend. ...voorzichtig met, uh, met zijn uitspraken over... Uh, ...of hij het wel uh, goed zou doen op deze baan. Dus net alsof hij wat aanvoelde komen... Nou, ze hebben, natuurlijk even gezegd, ze hebben natuurlijk al duizenden kilometers gemaakt in de, in de simulator hoor. En die simulator is natuurlijk bijna echt. En ik denk dat ze daar al gezien hebben dat die Red Bull het gewoon niet doet. Uh, en dan weet je gewoon uh, dat, dat, je, dat je een groot probleem hebt wat je uiteindelijk op de baan moet gaan oplossen met het afstellen van je auto. Ja, en ze zitten eigenlijk, even, wees even eerlijk, vanaf uh, de vrije training 1 zitten ze er al niet bij. En, uh, en dan, dan weten ze gewoon dat ze in feite al 10-0 achter staan. En ja wat er aan de hand is. Kijk, laten we zo zeggen, uh, je kan best wel naar het wetkantoor gegaan. die elfde overwinning op rij van Max, die gaat er niet komen dit weekend. Dat, uh, dat is sowieso, uh, dan moet het een hele rare wedstrijd geworden. Uh, maar ja, er is iets in de auto uh, waardoor hij het niet doet. En je ziet gewoon voornamelijk dat, dat die hele auto ontzettend onrustig is aan de achterkant. Dus daar is wat met tractie of toestand, uh, doorspinnen van de wielen. Ja, hij doet het gewoon niet. Ja, dan kan je uh, elke Max verstappen, dat heb ik al zo vaak gezegd ook al mag ze stappen in een auto die het niet doet ja die gaat hem niet op de eerste rij zetten klaar nee dat, dat is heel duidelijk. En dat, dat zie je dus nu gewoon. En, ja. Uh, ja. Dat wil niet zeggen dat je de volgende kant niet gewoon iedereen uh, gewoon helemaal uh, het stomp voor hun ogen rijden. Uh, nee. Dus, dus heel erg voor aan zitten. Maar op deze baan doet hij het niet. Nee, Absoluut. en ik denk Red, dat er toch wel heel veel mensen... die uh, Max stappen fans zijn, net als uh, ik zelf... toch zoiets hebben van, nou ja, laat dit maar even gebeuren... en dan uh, ja. zien we het morgen wel weer. En dan krijgen we misschien nog wel spectaculaire dingen te zien. Nou ja, kijk, we weten natuurlijk niet hoe de race pace is van de Red Bull, als die heel goed is. En dit is een baan waar ze redelijk kunnen inhalen op die lange rechte stukken met de, met de DRS open. Uh, kan het best wel zijn dat ze gewoon toch alweer naar het podium rijden. Alleen ik vind Ferrari op het moment wel heel erg sterk. Nou ja, die kunnen dan wel een slechtere auto in de wedstrijd hebben. Maar ja, voorlopig moet je eerst wel even gewoon nog even acht voorbij, voordat je bij die andere jongens bent. Hè? En uh, ja, je weet in Hamilton ga je niet zomaar voorbij. En Ocon is ook geen makkelijke jongen voorbij te gaan. Dus het wordt, wordt, wordt dan morgen uh, als makkelijker uh, zeg maar tweede, uh, derde of zelfs eerste wordt, dan hebben we een heel leuke wedstrijd om naar te gaan kijken. Dat Omdat denk ik wel, hoor. Ja. Ja, ja, ja, dat wordt gewoon dat wordt een mooi feestje. Ja. Maar, hé, hey, laten we het die allemaal ook eens een keer gunnen dit jaar. Ja, daarom. Ik vind het ook wel eens goed, hoor. Is dus iedereen weer even geland? <lacht> ook bij Red Bull. Zo Maar alle Max-fans ook, zijn die ook weer eens even geland? Zeg maar. <lacht> ja, het was eh? wel even nodig, denk ik. even, even nodig. Kijk, ja. en even heel eerlijk, hè. Gewoon LAW boven VER staan, dat is wel heel goed, hoor. Ja. Ja. Nou ja, maar dan ja, nou, nou hoorde ik die commentatoren, ik van uh, van ViaPlay, ik al uh, zeggen van ja. Dan uh, zou Ricciardo, moet hij überhaupt uh, nog wel uh, terugkomen bij, uh, bij Alphen Nu ja. Want die Lossen, die doet het wel verschrikkelijk. Lekker hè, daar? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook verbaasd. Uh, ik heb al eens eerder gezegd uh, in het programma dat uh, ik vind Lossen... dat is eentje van de langzame tak van de Lossen-familie. Maar ik vind dat die jongen het gewoon echt heel erg goed doet. En uh, ik, we zaten hier net even met de uh, klant te praten die ook uh, heel veel uh, uh, kennis heeft. En Die zegt uh, ja, waarom zou ze Ricciardo nog terugvragen? Ik zei, ja, waarom eigenlijk? Ja. Maar, uh, wat, wat kan hij meer dan en doet. In principe zit hij al voor het Tsunoda. En uh, wat, wat moet die jongen dan meer gaan toevoegen? Ik denk het niet. Ik heb precies geef die jongen dan maar uh, een beetje de kansen. En ik moet eerlijk zeggen, uh, gewoon dat LAW op zo'n tijdwaarnemingsbord, ik vind het wel leuk staan. Nou, ja, ja. Ja, jij kan er wel aan wennen, denk ik. Ik kan hier wel aan want ik, ja. heb jaar, ik heb het LAW al jaren op mijn auto staan. <lacht> dus uh, dat heb ik een beetje uit de DTM overgenomen. En uh, nu zit, ik heb ik er zoiets van, ja, ik vind het eigenlijk gewoon we heel stoer. Ja, ja, ja, ja, ja. Leuk, leuk, leuk, leuk. Dus, uh, we, gaan, we gaan het wel een beetje zien. Nee, ik, ik, ik zou Ricciardo, even voor de Ricciardo-fans, sorry. Ja, waarom? waarom? Ik, ik heb trouwens nooit begrepen waarom hij teruggehaald is. Dus, uh, had er gelijk een andere jonge garde gewoon de kans gegeven in plaats van Ja, nou, dat is dat is ook zo. Ja. Dat is gewoon zo. Dus, uh, maar, uh, maar prima, dat zal wel met marketing te maken hebben. En, uh, dat denk ik ook. Je, ook ik denk het daarmee te maken heeft. Zeker. Dat heb je toch een beetje. Hey, tot slot nog even een vraag. Uh, wat ik zag uh, in, uh, bij diverse autosites dat ze daar aandacht aan uh, besteden. Een rechtszaak van, uh, van Philippe Massa over een uh, kampioenschap uit 2008. En wat dat ja. uh, weer in verband uh, zou kunnen hebben met uh, de overwinning van Max in 2021. Nou, het heeft natuurlijk ook met crashgate te maken. Hè? Dat uh, Piquet Junior uh, expres toen de auto in de muur zette. En waardoor Massa in principe uh, punten verloren en geen kampioenschap halen. Ja, ik, ik vind het een beetje koffer, ja, mossend naar de maaltijd. Maar, uh, het, was, het was toen ook zo'n wedstrijd dat je ook denkt, van nou, hij ging als eerste over de finish en uh, Lewis Hamilton, die zat toen uh, gewoon, het, het was half droog, half nat. Ja, en die ging uiteindelijk haalde hij toch genoeg punten en werd wereldkampioen. En nou wil hij via een rechtszaak, wil hij het eigenlijk terug gaan halen, dat, dat uh, die die je wedstrijd van, uh, van Piquet eigenlijk helemaal niet mee mag tellen, want als je die helemaal niet gaat mee laten tellen, dan wordt hij uiteindelijk wel kampioen. Ja, wil je zo in de boeken gaan? Ik ja. denk het niet. Ja, ik denk het niet. Nee, en dan ja. krijg je gelijk natuurlijk zo de mythe, als dat wel goed gekeurd zou worden. Ja, dan begint iedereen natuurlijk over Max en, uh, en ja. Helton verhaal. Ja, ja, ja. ja uh, jongens, uh, het is geschiedenis, het is gebeurd, uh, laat het zoals het is. Ja. En uh, ik vind het een beetje... Ik, uh, ik, ik, ik, Neem je, uh, je verliezen? Uh, hè? Ik had het nooit verwacht van Massa, dit. Nooit verwacht. Helemaal nooit. En uh, uh, ik denk dat hij ook geen schijn van kans heeft, hoor. Maar, uh, ik denk dat, uh, dat dat eigenlijk wel een gelopen zaak is. Maar aan de andere kant denk ik, waarom? Maar, ben je nou zo nieuw en zo oud aan het worden dat je daarmee al bezig gaat? Nou, ga lekker gewoon lekker met de oude raceauto's racen. Dan uh, blijf je een beetje een mannetje, zeg ik dan altijd maar weer. Ja, misschien, <laughs> heeft <hij> het, uh, <laughs> misschien heeft hij het nodig voor zijn cv of zo. Je ik weet, het, weet niet. het niet, hè? Nou, maar ja, dan, uh, weet je, dan heb je echt zoiets... Hé, hey, dan zijn er meer dat je wil zeggen van, uh, op die manier wereldkampioen. Dan kan je ook te, terug naar de tijdperk Damon Hill Schumacher, die hem expres van de baan afreed. Oh ja. Weet je, dan, uh, zo zijn er wel meer dingen geweest, dat ik denk, Senna Prost, er uh, die Prost expres van de baan afreed. Moest je dat dan ook anders gaan bekijken? Nee, dan uh, zeg je van, jongens, het is geschiedenis, uh, ja. stoppen met die ja, stoppen. vooruit stoppen. Vooruitkijken. vooruitkijken. Ja, vooruitkijken. Naar, naar dat mooie kampioenschap van Max voor dit jaar, dan moeten we vooruitkijken. Ja. Maar, op deze manier, dan gaat die puntjes verliezen hoor. Ja, ja, ja. <laughs> Is morgen ja. maar weer eens, hè? Ja, weet je, we gaan morgen hoop ik een mooie wedstrijd zien. En, Zo is uh, dat. We zitten nu even naar de laatste stukken, we hebben. Nog een paar. Uh, nee, nou, eens ja, is het geworden. Uh wat? Ja. Je... Oh nee, Russel is nog bezig. jongens. Rusten komt er nog aan. Nee, ja, die staat tweede, die is tweede geworden. 0,72 oh, oh, oh, duizendste. Oh, ik, ja, nee, ik zit op, ja, ik zit op zo'n scherm te kijken met, uh, ja. ja, het gaat helemaal nergens over. Nee, nou, ja, je hebt gelijk. <lacht> ik, ja, ik, ja ik en, nu pas. en jij Hij staat, en jij staat op de tiende plek, René. Nee, maar ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ne Morgen van de race genieten om drie uur. Dank je wel weer, Renolf, voor het ook Tot volgende week weer. Goed weekend. En tot volgende week. Hoi, hoi. Jij zei, oh, het is inderdaad uh, history, laat het gaan, uh, Philippe Massa. Nou ja, daar hebben we ook een plaat voor uh, gevonden, Benno. Oh, we ja. gaan terug uh, naar de jaren tachtig met uh, My Amsterdamse damesgroep uh, die uh, in de jaren tachtig uh, uh, uh, enorm populair waren. Dit uh, is een aller, allergrootste hit uh, geweest. Dit is history... Het is ook alweer een hele tijd geleden dat uh, beachpopzingers in uh, Zandvoort uh, zijn begonnen. Over history gesproken, ja, 20 jaar geleden alweer. En dat betekent tijd voor een feestje, dus we gaan even naar uh, Theater de Krocht toe, uh, Benno. Ja, inderdaad. Want uh, ja, daar hebben we contact, als oh, het goed is het in ieder geval, met uh, Lena van der Hek. Goedemiddag, Lena. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hallo. Ja, wij lazen net een post van jou op uh, de social media... En dat ja. jullie aan het uh, repeteren zijn voor uh, vanavond. Dus uh, daar willen we natuurlijk alles uh, over weten en horen, natuurlijk, uh, Benno. Jazeker. Zeg, Leijnaar, ja? um, wat uh, de voorbereidingen. Je schreef over de voorbereiding. Waar bestaat dat eigenlijk uit? Nou, de voorbereidingen zijn uh, vooral zeg maar, uh, de technische spullen allemaal uh, bij elkaar zoeken en naar de kroeg brengen, mm. uh, zodat we ook echt uh, goede apparatuur hebben. Want ja, uh, muziek valt staat natuurlijk met goede apparatuur. Ja, uh, en, en live muziek wij, zeker. Ja, zeker. En uh, wij zijn uh, natuurlijk een koor, maar wij, zijn, wij, wij bestaan niet alleen maar uit uh, lieftallige stemmen. Maar we bestaan ook uit uh, een, een band en met muziek. Dus ja, dat moet gewoon uh, uh, goed uh, in banen geleid worden. Dus daar zijn we vooral mee bezig. Ja, ja en uh, de leuke aankleding van de krocht. Ja, Om. we maken er natuurlijk een feestje van. Ja. Dus uh, uh, je moet dan niet binnenkomen dat je denkt van wat, wat is hier aan dat? hand? Oké, waar is dat feestje? Ja, hier. hier is dat feestje. Ja, of uh, wat is hier in de, aan de hand? Zondag ging Kennermeland Lena. Nou, dat kan ook nog. Inderdaad. Juist. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat programma mag gerust morgen nog even bellen hoor, om te vragen hoe het is gegaan. Maar het, ja, het, het is ontzettend leuk. Het hele koor leeft er naartoe. We zijn al weken, maanden bezig met, uh, met repeteren natuurlijk. Ja. Uh, vanavond uh, hebben we nog een soundcheck voordat, uh, voordat we echt gaan, uh, gaan beginnen. Uh, en ook ja, de band heeft al uh, gerepeteerd. Heeft ook nog een soundcheck vanavond. Dus ja, we, we zijn er ontzettend mee bezig. En uh, wij tellen letterlijk uh, de uurtjes af. Ja, ja. En zijn er nog kaarten verkrijgbaar? Dat vroeg ik me ook af. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, dat ik dat niet 100% weet, maar ik ga er wel van uit. Oh, er kan dus, uh, altijd wel iemand bij. Uh, ja, kijk, uh, ik denk dat er, een, er zijn nog een paar kaarten te koop bij, uh, bij Bruna Zandvoort. Hmm. Uh, maar uh, vanavond aan de deur uh, kun je ook nog kaartjes kopen. En wat kost dat? Weet je dat toevallig? Wel, maar ik zou er wel om half acht dan naartoe gaan. Ja. Uh, want het begint om 8 uur. Dus het komt dan niet om 5 voor 8. Want dan heb je echt wel grote kans dat het is uitverkocht. Oh ja, ja. ja. Oh ja, je verwacht, je verwacht wel een vol, uh, volle zaal. Ja, als we kijken naar uh, een aantal jaar geleden, toen we uh, 15 jaar bestonden en een groot concert hadden gegeven in de krocht. Toen, uh, toen was het ook uh, volle bak. Volle bak, ja. volle bak, lekker, lekker. Dat zingt ook wel lekker, denk ik. Hè? Als het gewoon een ja, volle zaal is. Ja, want dan kun je bijna het dak eraf, uh, zingen. Ja, ja, ja, ja. ja, En wat gaan jullie zingen? Nou, ons repertoire is heel divers. Um, we zingen rocknummers en popnummers, uh, maar ook uh, richting uh, klassiek. Denk bijvoorbeeld oh. aan uh, nummers van uh, Coldplay, Viva la Vida, uh, Robbie Williams, Let Me Entertain You, maar ook Close to You. Uh, dat is ook, nou, dat kunnen we dat het ouderen. Close vlug. to You. Ja, ja of, of een heel erg mooi nummer. Hmm. Um, ja, we, we, spelen, we zingen een nummer van Queen, van de Cranberries. Um, daarnaast ook wat, ja, de Nederlandstalige liedjes. Denk aan uh, liedjes Moor Verliefd, van uh, Doe Maar. Superleuk, dus ik zou zeggen, kom gewoon langs voor ieder wat wils. Ja, en het begint om acht uur, uh, lees ik hier, uh, dat, uh, dat klopt. Dat klopt en, inderdaad. En Lena, dan zeg maar om zeven uur, ga je, ga je dan wat, wat? doe jij dan? Ga je dan zeg maar je stem al een beetje opwarmen met la la la la, ja, la la even la weten. Ja, zeker weten. Ja, ja, We hebben een, um, uh, ja, dat is een zeg maar een soundcheck en dat is dan niet alleen maar gerelateerd inderdaad aan techniek, mm -hmm. maar ook aan de stem. Ja. Dus dat houdt in dat je dat je stemoefeningen gaat doen, ja. dat je eventjes weer weet hoe moet je ook weer staan, hoe ga je ook weer ademhalen, <lacht> um, dat je uh, dat je zeker weet dat je dat je Echt uh, gefocust bent en dat je stem los is met bepaalde oefeningen en uh, vooral ook al leer om te genieten. Hè? Want het is niet alleen maar ja. de focus en de spanning, ja, ja. maar vooral ook ja. uh, hier in het nu: ja. geniet van de avond. Ja, ja, Want ja, ja. ja we maken, het is ook een feestje voor ons en niet ja. alleen voor het publiek. Wat even voor alle duidelijkheid: uh, Rob zegt 20 jaar, maar jullie bestaan ook 20 jaar. Ja, dat klopt. Ja, ja, oké. Okay. Dat uh, was een beetje weggezakt. Maar goed, uh, helemaal, helemaal hey. top. En uh, nou ja, dat, dat, uh, zoals je dat zegt, je voorbereiden... dat, uh, dat is nogal wat natuurlijk. Uh, het is niet zomaar even. Want als je uh, in één keer je stem stevig gebruikt... ja dan ga, ga je misschien hoesten of andere... Ja, schoor. Ja, schoor, ja. klopt. Nou ja, kijk, gelukkig... Uh, de meeste koorleden zitten al heel wat jaartjes uh, op het koor. Hm. Dus dan ben je het wel... En elke zangles die je hebt, elke repetitie, wij repeteren uh, wekelijks. Ja. ja, dan beginnen we ook met een zangoefening. Oh, Oké. Okay. Oh, ja. Want okay. ja, dat. Uh, en, en dan, het is net als fietsen. Als je eenmaal uh, weer de, de, juiste, de, de, de juiste snaar hebt, nou, dan gaat het gewoon weer als een speer. Ja, ja. En wat vind jij nou het leukste aan zingen? Het leukste vind ik, ja, je, ja je krijg, ik word er vrolijk van. Mm -hmm. En dan krijg ik ook het gevoel dat, dat je goed in je vel zit. Okay. En uh, dan maakt het niet meer uit wat er op dat moment om je heen gebeurt. En als je dat dan ook nog eens met een aantal andere mensen doet... Uh, waar je ook voelt dat het... Uh, ja, dat zij het ook naar de zin hebben... en dat ze ook lekker in hun vel zitten. Dan geeft het zo'n bepaalde energie. Mm. Ja, en, en ik neem aan dat als je dan in de zaal zit... dat jij dat dan ook voelt. En ja, ik weet altijd na een repetitie... ik ga ook altijd zingend naar huis. Ik ga ook vro altijd vrolijk oh. naar huis. Okay, leuk. Dus ik weet zeker als je vanavond komt... dat je daarna ook vrolijk bent... en dat je dan ook waarschijnlijk zingend of neuried naar huis gaat. Mm. Nou, dat is, vind ik een hele dat mooie. Goed, hè? Ja, ja, dat, dat klinkt, klinkt heel, heel goed, goed. En, Lena. Het is een hele mooie afsluiter. Dus wil je lekker vrolijk zijn vanavond. Ga dan lekker zingen met Lena en haar medekorgenoten. Dan ga je in ieder geval vrolijk naar huis. Want daar zijn de liedjes waarschijnlijk ook op afgestemd. Zeker. Ja, ja. Vanavond uh, zien we iedereen, of horen we iedereen, uh, lekker uh, lopen, lopend op de grote krochten Deze meezingen van Doe Maar in uh, Smorverliefd, toch? Ja. Ja, zeker weten. Oké, okay, veel plezier, Lena. Dankjewel, hè. Dankjewel, Lena. Hoi. Hoi. Dag. Ik heb pijn, oh, zo pijn, tot ogen mijn ogen, op jou. Geen Opkeer, start ik, weer neer. ik kan niet meer tot over, me over mijn rollen, mijn rollen, mijn rollen, mijn vrij, mijn moet ik met een meisje the way. Way. zoals jij veel te vrij. Je hebt niemand the nodig rollen, over zijn mijn rollen, mijn rollen, mijn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 Zofia Toen was een ongesmoord, verlies nog, Ik kijk als altijd en ik voel me rond. Liefde is een vreemde ziekte. Kijk als altijd en ik voel me rond. Liefde is een vreemde ziekte. Ik kijk als altijd en ik voel me rond. ik voel me rond. Want liefde is een vreemde ziekte. Ik kijk als altijd en ik voel Ik lijk wel zold en ik ik me rood. Liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zold en ik voel wel rood. is een vreemde ziekte. Vanavond in gebouwde krocht het optreden van de beachpop En iedereen is uiteraard van harte welkom. Er zijn ook nog kaarten aan de deur verkrijgbaar. We worden dit van Lenne van Haak, een van de deelnemers uit het koor... Die vanavond ook uh, mee gaat zingen. En de uh, stem aan het testen was uh, de single van uh, Doema, komt ook langs. Hè, met smor verliefd op jou. vandaar dat we hem even zo op zaterdagmiddag. Okay. Dat weet jij weer. Dat weet ik zeker weer. Ja. Ja. Hey, het is half vijf geweest. Nou, ja. scheelt even een kwartiertje, maar daar hebben we het beest van de week. Ja, het gaat over Shaq. Shaqie van uh, Hoek. En Shaq is een Amerikaanse bulldogman van net 2,5 jaar oud. En. Uh, Oh nee, het is een Franse bulldog. Nou ja, goed. Maar, maakt niet uit. Bulldog is bulldog. Uh, want hij is, uh, het is een Franse bulldog, maar net zo groot als een Amerikaanse. Goed zo. Nou, en hij zoekt een uh, dito-baas met een gigantisch ego. Uh, dus het is een hele stoel rot. En die is eh, na nou, mensen ook een echte buldog. Lekker lomp, vriendelijk en enthousiast. En soms eh, moet hij wel, hij moet natuurlijk wel wennen. En, eh, kinderen is hij gewend, maar door zijn gedrag eh, is het beter om, wat, eh, om hem te plaatsen bij wat grotere kinderen. En omdat hij natuurlijk zo lomp is en, en dan loopt hij de kindertjes omver, eh, stel ik me zo voor. Even kijken, hij was uh, namelijk de baas in huis en dat is natuurlijk nooit goed. Hè? Een hond uh, heeft een baas, maar is niet de baas in huis. Dat is mijn mening. Uh, even kijken, uh, zijn verzorgers uh, vinden het... Uh, oh ja, oké, okay. dan is het helemaal goed. Uh, ik zat even door te lezen. Andere honden is geen probleem. Uh, daar kan hij prima mee voor overweg. Uh, dus dat gaat uh, uitstekend. Uh, echt spelen, dat is niet zijn ding. Dus hij. In het asiel, dan uh, rommelt hij maar een beetje rond. Maar, en een andere. En dat uh, ja, snelt een beetje, natuurlijk. En hij is ook nog jaloers aangelegd. Nou, dat, dat wordt een leuke optelsom. Uh, Buitenhuis kan hij goed loslopen. Zolang er geen katten in de buurt zijn. En, en, want die vindt hij reuze leuk om te pesten. Nou, dat is. Uh, kijk, dat heb je tolje. Al uh, alleen thuis zijn is hij gewend. En dat is ook geen probleem. Dus je kan hem rustig een uurtje, denk ik, uh, alleen laten. Moet wel even worden opgebouwd. <lacht> Eens even kijken. Um... Wat gaan we nog meer doen? Uh, grootsheidswaanzin. Uh, nou, het, ja, het is een heel interessant artikel van uh, dierenbescherming.nl. Maar ik ga met jullie even de checklist uh, doormaken. Het is dus een uh, dochachtige en berghond. Daar is een kruising tussen. Het is dus een mannetje. Uh, hij is geboren op 12 maart 2021. Onbekend of je uh, oh, de rest is allemaal onbekend. Uh, bij kinderen, of je bij kinderen kan, bij honden... en net zei ik van wel, maar als je uiteindelijk de checklist... dat hebben ze denk ik niet, gewoon niet ingevuld. Want die hond die is natuurlijk gewoon zinnelijk... maar we weten niet of hij waars is. Uh, het is in ieder geval een hond met een uh, groot ego. Dus uh, het lijkt me een hele leuke hond. Al moet je hem natuurlijk wel kort houden. Oké, okay, dat was het uh, beest van de week. Ja. Het is allemaal niet voor de poes met deze hond, hè? Nee, nee, eigenlijk. nee. Hij vindt het niet. leuk om poes te pesten. Ja, ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die gaat je ja, ja. achteraan rennen, ja, waarschijnlijk ja, ook wel. Ja, ja. Dat is zo leuk als, als honden dat doen. Ik zag vanmorgen ook zo'n snelletje bij mij door het gras heen rennen. Oh ja? hup, hop. Poes okay. ervoor met de snelheid. Niet no, okay. normaal. Oké. Okay. En wij gaan uh, lekkere blues voor je draaien. Dit is uh, gloedje, gloedje nieuw. De City Blues Band. This morning with the same old feeling inside. Get out of bed and the storm begins to rise. Each and every day I hear the same old thing. What makes you think we can't play these silly games? 'Cause we're cussing and fighting 'bout nothing. Talking. Right Days at work. Wanna sit back and relax a while? You keep confusing. He, CFM heeft nog steeds de blues. Met de City Blues Band, een uh, lekkere nieuwe single. En uh, ja, als ik deze uh, muziek hoor, Ben, dan moet ik meteen uh, weer denken aan een oude band. Ik, uh, afgelopen nacht uh, lag ik daar nog aan te denken. Oh. Aan de Cossie Cotton Band, uh, die uh, traden altijd op in uh, Zandvoort. En ook uh, bij uh, Strandpavio's. En dan hoor je dit soort muziek, uh, gewoon uh, zonnetje op je bol, drankje erbij. En uh, dan uh, genieten van de heerlijke bluesmuziek. Geweldig om uh, dat uh, mee te maken. Dit is CFM. We zijn er nog tot aan 5 uur met Zandvoort op zaterdag. En dan uh, is het uh, Entertainment for You tijd. Zover is het nog niet. Hè. We kunnen nog uh, twee platen gaan draaien. Ben nou. ja, ja, En een van die twee platen is een lekkere reggae plaats. Inner City is hier met de uh, Games People Play. Oh, the Lord was het. Bij ons heeft Reggae Time met uh, Inner City en de games People Play. Leuk om uh, deze plaats weer eens uh, terug te horen. Een beetje beginperiode van uh, ZTV van deze uh, zender, jaren negentig uh, Benno. Ja, zeker. Lekkere muziek. Jij hebt er nog nieuws over een kopstaartbotsing van vanmiddag hier in Zandvoort. Ja, klopt. Aan de boulevard ten hoogte van Bernie's Beach Club. Daar gingen twee auto's botsen op elkaar. En eens even kijken, daar gingen ambulance, brandweer en reddingsbegaarde... in dit geval van Bloemendaal, rukten uit om hulp te verlenen. Meerdere personen werden nagekeken en uiteindelijk moest een van hen naar huis. Door het ongeval was de boulevard-Banaar eh, richting Bloemendaal helemaal afgesloten voor oververkeer. En automobilisten moesten via de busbaan eh, passeren. En uh, foto's zijn daarvan op te zien op uh, nou, haamsdagblad.nl natuurlijk. Um, nou, een sterkte voor iedereen. En de auto, ja, die was net zoals die coureur, die was kapot. Helemaal kapot. Ja, helemaal kapot. Oké, okay, nou dat was hem weer. Uh, Benno, zo zitten we op? Zit er weer Morgen op. gaan we racen om drie uur. Ja, En uh, Ja, uh, Liam Lawson op uh, P10. Dat is wel heel opvallend. In ja. de Alfa natuurlijk, uh, reservecoureur uh, daar... In de plek van Ricciardo die uh, met zijn hand zit hè, bij dat Sandvoort uh, ja. gebeuren. Nou ja, dat Max op 11 staat, dat is ook verrassend. Ja, ja. Max op 11. Ja. En uh, ja, Perez uh, doet niet veel beter hoor. Dertien. Staat hij nou 13, he, brengt hem nog ongeluk ook. Ja, ja, is, uh, ja, ja, ja. Of geluk. Ja, of geluk. Nou, ja, ja, ja, voor mij is het meestal wel een geluksnummer. Ja, ja precies, precies, precies. Zeker. Nou ja, Christian Horner die wordt uh, nu ook uh, door Coolthard uh, uh, geïnterviewd uh, bij Fiat uh, Play. Uh, wat hij allemaal vindt oh ja. van uh, wat er uh, gebeurd is uh, natuurlijk in uh, deze situatie. Shit happens. Shit happens. Shit. En uh, Ik... morgen gewoon weer uh, gas geven met dat ding. Zo is dat. En... Zo is dat. En wij gaan volgende week weer gas geven. Ja, dan zijn we er weer bij leven en welzijn. Zeker. Mm -hmm. En dan gaan we ook weer voetballen. Want uh, de competitie ja. gaat dan uh, beginnen. En Lekker. dan gaan we weer uh, met Jan van der Leyen contact opnemen. Dus... Wil je het voetbal volgen? Dan uh, kan je ook luisteren naar je eigen lokale radio ZFM met uh, elke zaterdagmiddag live verslag gebracht door Jan van der Leden. Wie kent hem uiteraard uh, niet. Wat wil je nou nog horen? Wil je nou nog een uh, oude discoplaat horen? Wil je nou nog een uh, beetje reggae horen? Oh reggae is altijd goed. Wil je nog een beetje Mike Oldfields horen? Nee of, nee reggae reggae. Uh, beetje reggae nog? Ja ja ja. Reggae reggae. En wil je dan zware rengé. Rengé. of echte reggae of echte. een uh, beetje, nee, een echte, beetje echte. top 40 reggae? Nee echte. Echte reggae e echt, horen? Ja. ja echte reggae. Ja, ja. Nou, dan gaan we nog een stukje echte Rengé voor je draaien. En uh, dan uh, is het uh, de beurt voor Entertainment Film. Vandaag weten we even niet... We hebben nog geen Fred gezien trouwens. We hebben nog geen Fred gezien. Nee, dus uh, we, we weten niet of die uh, live zit of uh, dat hij uh, ervoor zorgt. Dat er uiteraard gewoon zo dadelijk weer uh, muziek is uh, na vijf uur. Dat moeten we nog even afwachten. Uh, ja, we kennen de plaat van uh, Paul Young. Kennen we wel. Uh, Love of the Common People. Die oh, ken je hè? Ja, ja, ja. ja ja de ja, ja. Love mm. of the... Ik ga niet zingen. Nou, dat dus laat ik aan de beachpop zingen zo uh, vanavond. Maar uh, ja, het origineel was een uh, reggae plaat van oh. uh, Nicky Thomas. En die gaan we tot slot draaien. Hier bij Zandvoort op zaterdag. Graag tot volgende week. En hoi, hoi. een hele fijne zaterdagavond. Dag. doei